Het gaat beginnen. Dames en heren, de gemeenteraad gaat nu starten. We nou, zijn nog even aan het verzamelen, hè? want dit was het verzamelbelletje. Oh, dit is het verzamelbelletje? Ja. Gaat u zometeen nog een keer? Ja. ja en dan ga ik met aan vlak plak achteraan beginnen. Agenda. We ja, wat? Zijn er uwezijds voorstellen tot wijziging? Meneer Kramer, u heeft uw vinger omhoog. Alleen een kleine vraag, uh, voorzitter. Het heeft betrekking op agenda punt 3. En er zou gisteren uh, de vragen die beantwoord zijn naar aanleiding van de vorige vergadering... Uh, zou ik graag nog wat vragen aan de wethouder willen stellen. Dus ik vraag u uh, bij agenda punt wat meer uh, ruimte te geven voor het stellen van vragen. Omdat dat gisteren niet mogelijk was. Als u het beperkt tot de uiterste noodzakelijke vragen, dan gaan we het zien. Anderen met nog over de agenda. Dat is niet het geval, Dan stellen we de agenda zo vast en gaan we... ...naar agenda punt 3, uitgangspunten afval, stoffen, beleidsplan. En dan zou ik vanuit een praktische achtergrond meneer Kramer... ...gelijk het woord willen geven om die vragen te stellen... ...want dan kan aansluitend het debat plaatsvinden. En misschien dat, is dat goed meneer Kramer? Ja, dus uh, ja. prima. Um, het gaat over de mededeling aan de raad, die gisteren is verstuurd. Bij vraag 1 uh, uh, wordt gezegd uh, van Delft niet volgens de regels worden meegenomen... Ik heb een vraag aan de wethouder: hoe het gaat, uh, zeg maar wanneer afval uh, niet wordt meegenomen omdat het niet volgens de regels wordt aangeboden, uh, wanneer dat dan wordt uh, meegenomen en hoe dat dan in zijn werkt. Gaat dat dan door de gemeente of is dat door dezelfde afvalophaalservice? Uh, uh, en uh, welke kosten zijn daar aan verbonden? Kunt u daar ook misschien een uh, inzage in geven? Uh, verder heb ik daarbij een vraag over de uh, inzamelingskosten. Zijn die gebaseerd op het aantal aansluitingen? Of heeft dat ook te maken met de tonnage? En uh, hetzelfde geldt uh, voor de verwerkingskosten. Is dat alleen op basis van het uh, tonnage per uh, wat wordt aangeboden? Of is dat gewoon een vast bedrag wat er nu uh, in het uh, contract uh, staat? Um, ik heb ook nog een. Een kleine kanttekening over vraag 2. Uh, um, daar wordt een aantal uh, dingen uh, vermeld die niet als huishoudelijk of grofvuil huishoud wel worden aangemerkt. Nou is het in Zandvoort zo dat een heleboel mensen een container hebben, maar er zijn ook een aantal uh, huisaansluitingen die moeten gebruik maken van een gele zak van de gemeente. En uh, nu heb ik in de regels ook gezien uh, dat zeg maar dingen die anderhalve meter groot zijn, die dan makkelijk in de bak kunnen niet worden meegenomen, maar hoe wordt daarmee omgegaan voor die huisaansluiting, want in zo'n gele zak uh, kan je minder kwijt dan in zo'n uh, container, dus ik vraag me af hoe, hoe de afval uh, service daarmee uh, uh, omgaat um, even kijken hoor um, ja, dan uh, bij vraag 4 over de reinigingscontroleur van de gemeente en heb ik Um, ik heb het idee zeg maar door uh, het nieuwe systeem wordt, wordt gehandhaafd, dus strenger uh, uh, strengere mate van wat wel en niet mee mag um, is er extra uh, uh, handhaving nodig of in ieder geval zijn extra opsporingsambtenaren nodig en ik vraag me af in welke mate de, de kosten of men daar meer uh, personeel voor nodig heeft omdat voorheen het zo was dat eigenlijk alles wat werd aangeboden op de straat gewoon mee was genomen dus ...die die handhaving uh, niet tot nauwelijks nodig had... ...en ik zie dat er nu dus veel meer handhaving nodig is... ...dus ik zou daar ook graag uh, een reactie op willen hebben. Um, ja, verder uh, vind ik het bij vraag 6... Uh, vreemd dat, uh, dat er niet duidelijk naar de consequenties is gekeken... ...van uh, het afsluiten van een nieuw contract. En u zegt dat dit contract uh, voor uh, drie jaar geldig is... En daarbij um, zegt u dat daar uh, het verschil aanzienlijk was. Maar ik zou graag dan nog eventjes willen horen van wat, welk verschil dat dan was. En hoeveel uh, goedkoper dit contract was met het vorige. En wat we hiermee hebben bespaard met deze ophouwasservice. Um, en bij vraag 8 uh, over die uh, milieustraat. Um, geldt dit alleen voor um, zeg maar particulieren of kunnen ondernemers daar ook hun afval nu dumpen als ze melden dat ze uit uh, zandvoort komen? Um, dit omdat, uh, die vraag stel ik, omdat zeg maar nu uh, ondernemers eigenlijk worden verplicht om een eigen container te hebben, een grote. En ze nu dan waarschijnlijk ook daar afval kunnen gratis kunnen storten. Dus daar zou ik nog een uh, reactie hebben. Dank u, vriendelijk. Nu de voorzitter. Meneer Paap. Dank u wel. Uh, op bladzijde 5 van de beantwoording uh, staat er een stukje als het uh, weer uh, wordt opgehaald. Hoe ziet u dat het hebt gedaan? Dat uh, uh, een andere berekening uh, dan moet komen van uh, de huidige die het nu ophaalt. Uh, u zal vast wel uh, daar de berekening al gemaakt hebben, om, omdat de kans groot is dat we ook zeggen, misschien met z'n allen: van nou laten we er weer teruggaan naar het vorige. Dus ik wil graag weten welke berekening dat is. Dank u wel. Bert Alessander. Veel vragen. Ik zal ze uh, <coughs> proberen puntgewijs te behandelen. Stel het, uh, uh, de situatie zoals wij de nu kennen. Uh, het is toevallig ook woensdag... Uh, dinsdag worden de eerste uh, spullen op dit ogenblik voor grofvuil buitengezet. Dat is ook het moment dat uh, de reinigingscontroleurs uh, op pad gaan. Op woensdag komt uh, uh, onze huidige aanbieder langs om uh, uh, het grofvuil op, op te halen. Er blijven een aantal zaken liggen. Um, de reinigingscontroleurs die gaan op uh, woensdag en op donderdag gaan ze langs om te kijken of uh, uh, a de personen kunnen achterhalen en b... Als die achterhaald is, om die personen aan te spreken. Als het dan nog niet op vrijdag is, dan is het zo dat de gemeente zelf het vuil ophaalt. We moeten niet denken aan hele schokkende grote aantallen. Bijvoorbeeld afgelopen woensdag hadden we bij ongeveer 50 punten op woensdag geconstateerd dat er grofvuil op de verkeerde manier was aangeboden. En op vrijdag waren er nog maar 4 punten over waar wij grofvuil moesten ophalen. Dus zo zie je dat er wel. Uh, de, de kosten voor het vrijdag ophalen zijn bijna miniem omdat je van 50 punten waar het verkeerd is aangeboden naar 4 bent gegaan. En uh, ja die kosten die zijn, dat heb ik ook in een eerder stuk gegeven, zo rond de 15.000 euro. Dus inclusief communicatie en het eventueel extra ophalen waar wij nu een dalende lijn in zien van het aantal uh, stukken wat wij nog op vrijdag moeten ophalen. De, uh, hoe zijn de inzamelingskosten berekend? Dat is op huishouden. Hoe zijn de verwerkingskosten berekend? Dat is op tonnage. De gele zak, hoe wordt hiermee omgegaan? Ja, ik woon toevallig ook in, in een... Het uh... gaat ja, iets te snel. De eerste, inhalingskosten. De inzamelingskosten die door, uh, door uh, uh, EcoSupport of de, de aanbieder is berekend, dat is gedaan op het aantal verwachte tonnage. Maar uh, berekend aan het aantal huishoudens wat we hier zonder hebben. Dus daar kan je in principe zeggen het aantal huishoudens. Als je gaat kijken naar de verwerkingskosten, dat is echt tonnage. <coughs> Als je gaat kijken hoe wordt omgegaan met gele zakken, hoe wordt hiermee omgegaan. Ik woon zelf toevallig in zo'n appartement. Ja, ik bied dan meer gele zakken aan. Even voor de duidelijkheid, je hebt er maar 60. En dat is dus eigenlijk één per week. En wanneer je dus het grof vuistval wat je nu makkelijk op straat kon aanbieden... Uh, zou je dus waarschijnlijk een tekort krijgen aan die zakken. Ik, ik, weet ik, ik, uit ik laat zo zeggen, uit persoonlijke ervaring uh, ja. zijn die 60 zakken per jaar voldoende. Om, omdat, nu denk ik de, omdat nu denk ik het grote huisvuil op een makkelijkere manier wordt meegenomen... ...en je dat niet hoeft aan te bieden in een gele zak. Als wij nu gaan kijken hoe het, het, het, het huishoudelijk vuil wordt aangeboden... ...zien wij daar geen flinke stijging in. Hoe zit het met de reinigingscontroleur? Is er extra handhaving nodig? Als je gaat kijken naar het werkplan van handhaving... ...staat er 1200 uur per jaar voor wat ze nodig hebben om het huisval te controleren. Uh, wij denken dat wij op dit ogenblik uh, redelijk uit kunnen komen met die 1200 uur. Maar mocht het zo zijn dat we nog strenger moeten gaan controleren... ...en we zien dat de komende maanden het aangeboden huisval uh, niet naar brede gaat... ...dan zal betekenen dat we inderdaad moeten gaan schuiven... In capaciteit van handhaving. Maar dat betekent niet dat wij extra capaciteit gaan inhuren. De, uh, de Interruptie, meneer de voorzitter. Uh, hoeveel uur uh, was het hiervoor? Het... Zo'n detailistische vraag, meneer uh, Paap, durf ik u geen antwoord te Daar durf ik u geen antwoord op te geven. Als u, als u daar graag het antwoord wil uh, hebben, dan, uh, dan wil ik even schorsen om te kijken of mij de ambtenaar die uh, hier ergens achter zit of hij dat antwoord heeft. Ik denk dat de pa, Misschien wilde de heer Paap van weten of er überhaupt handhaving was. omdat eigenlijk. Ja, alles toen dan mee de, Ja, dat mensen. Ja. Er was überhaupt al handhaving. Maar wat je, wat je, wat je de afgelopen jaren zag. Is dat uh, uh, het handhaven op vuil. Niet prioriteit. Uh, een hoge prioriteit heeft. Dat heeft het dit jaar wel gekregen. Ook vanwege het feit. Dat wij in december. een andere aanbieder hebben gekregen. Dus dat betekent ook. dat we oh, in het handhavingsprogramma. Uh, meer aandacht aan het inzamelen of het controleren van grof hebben besteed. <coughs> nee, het aantal uren is altijd 1200 uur, denk ik, vermoed ik, maar uh, ben ik bin me niet vast 1200 uur geweest. Maar als je gaat kijken naar het handhavingsprogramma, dat is door het hele jaar door spelen met capaciteit. Waar ligt de uh, prioriteit en waar moeten we een aantal zaken inzetten en waar niet? Ehm. Um, u vraagt, wat is het verschil tussen CITA en het contract wat daarvoor zit? Volgens mij heb ik dat aan uw uh, fractiegenoot, meneer Hendricks, heb ik dat beantwoord in zijn vraag van januari. Uh, die wil ik wel zo meteen nog even opzoeken. Want voor, uit mijn hoofd is dat een verschil van 150.000 euro. Uit mijn hoofd, weet uh, hoe zit het met ondernemers? Ondernemers die vallen in principe niet onder de afvalstofverheffing en de afvalstofverordening. Ondernemers zijn zelf verplicht om hun huisvuil uh, in te zamelen en af te voeren. En wat je dus ook ziet is dat de meeste ondernemers zelf uh, dat doen. En daarom zie je bijvoorbeeld op dit ogenblik nog steeds Cita door het dorp heen rijden. Omdat een, aantal onder, een groot aantal ondernemers Cita nog steeds als contractpartner hebben. En uh, ja... Dus met andere woorden, wij zijn niet verantwoordelijk voor het inzamelen van huisvrouw van ondernemers. Uh, voorzitter, als ik daar kort uh, een vraag op mag stellen. Heel maar kort. Als iemand, uh, een ondernemer, dus nu naar die milieustraat gaat. Uh, hoe kan worden gezien dat hij een ondernemer is of een particulier? Want iedereen kan zich daar volgens mij als particulier gewoon zijn... Als hij een inwoner een aanbieder is dan, en hij geeft zijn adres op, dan kan hij dat gewoon aanbieden. Meneer Paap die vroeg nog aan mij, van uh, stelde uh, wij willen terug naar de oude situatie, daar houdt het college geen rekening mee. Ook vanwege het feit dat u de afvalstoffenverordening in januari 2011 heeft aangenomen. Uh, wat het wel zal betekenen is dat de contractbreukkosten moeten worden uh, bepaald, er moeten juridische kosten komen erbij. En wij verwachten inderdaad dat er dan een andere berekening en een, juist een hogere berekening gaat komen. Ook vanwege het feit dat de milieueisen. die op dit ogenblik gesteld worden. aan het inzamelen van, de, van de vuil. steeds hoger en hoger gaan worden. En volgens mij heb ik daarmee al uw vragen beantwoord. Dank u wel, portefeuillehouder. Het debat mag beginnen. Wie wil het spits afbeten? Niemand. Nou, dan gaan we naar het volgende agendapunt als dat. Punt Meneer Simons ja voorzitter dan wil ik best het, het spits afbijten ik heb de vragen van de VVD gehoord en een aantal dingen zijn beantwoord in feite gaat dat dus allemaal naar het nieuwe systeem toe zoals voorgesteld en dat is in het verlengde van uh, hetgeen wat we inderdaad zelf hebben voorgesteld en wat aangenomen is in begin 2011 maar in de loop van 2011 zijn er twee ronde tafels gehouden en af en toe vraag je je wel eens af wat dan de functie van een ronde tafel is en hoe dat uitwerkt. Want er zijn er twee gehouden over dit onderwerp in 2011 en die in het najaar van oktober, november, die gaf heel duidelijk aan dat het gevoelen van de raad, in ieder geval de meerderheid van de raad, zodanig was om niet in een nieuw systeem te gaan maar het oude systeem te handhaven. Want euh, een van de dingen die eruit kwam, dat is: het is heel moeilijk om burgers te gaan opvoeden. Dat kun je wel proberen, maar ter ontstaan succes. Ik hoor nu de wethouder zeggen, ja, als we nu een rondje namaken, dan valt dat allemaal wel mee. En er zijn er niet zoveel kosten aan verbonden. Maar ik denk dat als je over, dat, over de heel jaar neemt, dat dat niet mee zal vallen. Er worden heel veel stoffen. Ik zag het afgelopen ...avond nog verschijnen... ...in ieder geval in de wijk waar ik woon... ...en daar zie je ongelooflijk veel staan... ...en dan zie je ook een aantal dingen die overblijven... ...want die beantwoorden niet aan... ...de nieuwe regels. Ik vind dat dat opvoeden... ...ja, dat is een nobel streven natuurlijk... ...maar willen we dat eigenlijk wel? Want wij zijn aangesteld als volksvertegenwoordigers... ...om... Eh, ...onze bevolking te dienen... ...en dienstig uh, te zetten. Mag, mag ik even mee zin afmaken alsjeblieft? Ja, uh, dat mag je rustig uh, zeggen. Uh, ik ik viel er even mee zin, dus ik werd u zo aan de beurt natuurlijk. Uh, dan, dan geloof ik dat als de mensen dus... Uh, ...hun vuil willen aanbieden... ...dat is het vochtvuil waarover het gaat... ...dat de andere vuil wordt op een andere manier geregeld... ...dan voorziet het besluit zoals het nu ligt... ...in uh, niet onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn... ...op onze eigen werf, nee de werf van Bloemendaal gebruiken. Daarnaast het niet uitbreiden van de containers in de buurt van Grote Flats, ...waar dus beslist een behoefte aan is om het normale huisvuil kwijt te raken. En uh, een nieuw systeem in te zetten waar de burgers of zelf moeten aanleveren... ...of moeten opbellen om het spul opgehaald te krijgen. Nou, dat is een nieuw systeem waarvan ik denk en mag verwachten dat dat... Ja, wat zegt u, voorzitter? In mijn beleving zouden de taalkundig al vier zinnen nu zijn geweest. Maar u heeft een, maar één koppelwoord gebruikt, dus ik schrap er één. Dat dus zijn twee zinnen, maar meneer Paap heeft nu een interruptie, anders is het moment weg. Ik hou even mijn adem in, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Simons, u bedoelt gewoon uh, toch het uitbreiden van ondergrondse containers? Ne neem ik toch aan? Toch? Als ik praat over de, over de hoge flats, ja, inderdaad. Ja. Nou, dat was uh, even mijn vraag. Dank u wel, meneer Simons. Mevrouw Rietkerk? Ja, ik wilde ook even reageren op meneer uh, Simon. Het is altijd fijn als je je verhaal maar afmaken voordat de reactie komt. Ik luister altijd ook heel beleefd naar de anderen. maar, andere, maar ik, ik stop u even, want het is heel fijn om mevrouw Rietkerk te horen. Hey. Nou, eh, ik wil u even vragen, ik vind het jammer dat u weinig vertrouwen heeft in onze inwoners, want eh, volgens mij... Daar heb ik juist alle vertrouwen in, mevrouw. Nee, in. maar omdat u het heeft over opvoeden, dat zal niet gaan lukken. Dat vind ik dan erg jammer dat u dat vindt. Uh, ik denk, uh, in bijna heel Nederland gebeurt het zoals wij het nu van plan zijn... Um, ik denk dat het een overgangsperiode is en nodig heeft. Maar ik ben ervan overtuigd en dan mag ik u een voorbeeld noemen. U ziet overal spullen die achterblijven. Ik heb al medebewoners uit de buurt gezien die inderdaad ook spullen weer komen ophalen. Als het niet. Dus ik denk dat het een overgangsperiode nodig heeft naar mijn mening. Maar opvoeden vind ik uh, een beetje denigrerend. En mevrouw Riedkerke zegt het heel mooi, uh, de mensen halen hun spullen weer op, maar ze moeten het toch kwijt. En daar zit dus waar, ergens de crux, waar, waar laten ze dan die spullen? Want het gaat toch of dan mee in die gele zak of in die container, of het wordt ergens anders geplaatst. Maar we zullen toch verwerkingskosten hebben, dus of dat dan met het grof huisvuil is, of gewoon met het normale afval... Dat is, dat, ja, dat is wel de vraag. En dat staat hier in het stuk ook. Er wordt over die tonnages gesproken. Dat het zeg maar vorig jaar 125.000 was. Of moet ik het even goed zeggen. En dit jaar. En deze maand was het 56 bijna gehalveerd. Maar dan toch ergens moet het afval naartoe. Nou, ik lees uit de beantwoording uh, van, uh, van de wethouder... dat dat inderdaad ook wel opgehaald wordt als het blijft liggen. En ik neem aan dat iedereen nog op het moment dat ze iets weer terug ophalen... zoekende zijn van hoe moet ik dat doen... maar dat is de overgangsperiode. Hoe het dan terechtkomt... Is dit allemaal dat... een interruptie, voorzitter? Nee, wij hebben toch een debat, of niet? Dit is even een oh. debatje in een debat. Yes. Ik, een debat. Ik was even van de wijs, voorzitter... want ja. ik dacht dat ik in mijn uh, inspraak was... om te u zeggen wilt, wat wilt, wij ervan even... vinden... en waar we van denken dat goed is... en uh, dan krijg je, dacht ik altijd, een korte interruptie. Uh, nou, hier een keer een dialoog tegenwoordig. Precies, het gaat, het gaat wat speelsum in Simons. En uh, hier was toch een, denk ik, een wat interessant uh, onderdeel van het uh, debat. En ik had ook het idee dat het bijna beëindigd was. Meent u dat? Dat had ik nog niet gevonden, maar uh, u overtuigde. Meneer Kamer, wilde u daar nog iets aan toevoegen of was dat... Uh... Nee, ik denk dat het wel duidelijk is. Alleen ik, mijn vraag is gewoon, ja, waar blijft dat af? Want ik kan dat ook niet beantwoorden. Nou, ja, Dat kan ik wel beantwoorden. Kijk, het principe, het principe van het verhaal is, we hebben, we hebben afgesproken dat, dat het bepaalt wat grof is. En we hebben gezien dat dat niet meer beperkt tot grof huisvuil. A, ah, men, men, nou, men gooit het gewoon maar op straat, bij wijze van spreken. Dat is echt zoals het gaat. Vervolgens waren er allerlei mensen die er allerlei spullen uithaalden. Er stond verf, er stond puin, uh, planken met spijkers, uitbouwen. Dat, dat is dus de verplichting van mijzelf als ik dat heb, dat ik dat zelf regel. Dus of ik huur zelf een container als ik aan het slopen ben, of ik breng het naar die werf. En dat is het verhaal. En de rest, het grof huisvuil, dat haalt de gemeente op. Ja, het was eigenlijk al, al, altijd de bedoeling, alleen wij hebben dat laten veranderen. En langzamerhand werd het steeds erger en steeds meer rommel. Nou, en toen zijn die... ...konden daar op een conferentie komen. En wat is het mooie van dit systeem? Het helpt mee in het milieu... ...want we gaan meer nadenken over scheiden... ...is dus ook de bedoeling meer recyclen... ...niet die mensen die langskomen en het meenemen... ...want die zorgen eigenlijk ook wel voor een, voor een beetje recyclen. Maar en dat maar... wel positief. Ja oké, okay, maar het wordt wel een rondeltje... De... ...want bedoel, dat ik bedoel, ik heb wel. het nog niet neergelegd... ...of de ijzeren staven worden eruit gegooid... ...en de rest ligt uh, door de hele straat heen. Dus, maar we krijgen dus, we krijgen dus meer... ...recycling, we krijgen betere scheiding... ...dus we gaan meer nadenken over het milieu... ...dat is op zich al goed... ...en weet je wat je ook nog krijgt? De vervuiler betaalt... ...want doordat we alleen nog maar grof huis ophalen... ...gaat het trief naar beneden... Daar ga ik ook vanuit dat dat gaat gebeuren... ...met die eh, 25, 30 euro... ...op termijn... ...dus degene die, die dus niks aanbieden... Die, ook, ...die gaan ook dus veel minder betalen... ...en dat is hartstikke goed... ...en degenen die veel hebben en spullen die er niet bij horen... Waar we nu allemaal voor betaalden, dus de vervuiler gaan betalen. Dus op zich is dat een heel mooi systeem. En dat, dat gaat u allemaal uitleggen, meneer Blijs. Nee dat, nee, dat gaat u allemaal uitleggen. Nee, dat, u allemaal uitleggen. Nee, dat u niet iets wil zeggen over opvoeden. Nee, u gaat zeggen over waarom het systeem ingevoerd is. Nee, meneer Blijs, u gaat het u uitleggen ga aan de kiezer. De kiezer gaat u dus uitleggen. En onze, afgezien van kiezer, onze bewoners gaat u uitleggen. Dat we ze willen opvoeden. En dat we een nieuw systeem willen. Dat gaat u ze allemaal uitleggen. Nou, dat is een hele tijd. Dat is ook nee. ik heel ondernemend. Ik, ik kan me ook voorstellen, nee, dat meneer Blijs. Ik een antwoord op mijn vraag. Snapt u dit? Wat moet ik stappen, meneer? Ja, nou, dan, dan, dan, dan hoef ik wat? niet met u te praten erom. Maar snap je wat ik zeg? Dat kunt u ook uitleggen. <lacht> en u heeft zelf, zelf de verordening aangenomen. Nee, daar ben ik het met u eens. Hoe de, nee, de oudere oude partij nu in? in de dan. Nee, ah, de oudere partij nee, is nee, voor nee. verre blik op straat die de gemeente moet ophalen. Daar is de oudere partij voor dan. Kijk, dat en is een de... excess wat u nu noemt. Je je gaat, als je het over excess gaat nemen. Zo... Ja, Kijk, er zijn aparte opremplaatsen en ophaalplaatsen voor chemisch afval. Die moet je handhaven, dat wordt één keer per maand gedaan en daar kun je de spullen kwijt. Dat is niet meteen veranderd. Natuurlijk willen we dat niet veranderen. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat, u, u komt ook uit het bedrijfsleven. Heeft u nooit een plan gemaakt en heeft u naderhand gedacht, hey, misschien moeten we dat een klein beetje bijstellen of anders doen. Ik kan me niet voorstellen dat u nooit een plan heeft bijgesteld. Nou, wat is nou in de raad gebeurd? Er is een plan gemaakt, heeft u gekomen? komen, gelijk in, een verordening gemaakt en dan worden er twee ronde tafels aan gedijd en daar worden meningen uitgesproken die tegenstrijdig zijn aan hetgeen wat in het plan staat. Nou, dan vind ik, dat we is niet we voor we niets, en mag even deze zin afmaken, even deze, zinnen. even deze zin afmaken, dan is er niets gedaan meneer Bluis met Hetgeen wat in die rondetafel is uitgesproken. Is dat er uitgesproken in de rondetafel? tafel. is het een politieke uitspraak geweest. Is de rondetafel voorbereid? De, de rondetafel, de tafel, is de ronde tafel is. daar is meerderheid. Er is geen meerderheid meer. in de rondetafel, meneer Simons. er is al helemaal geen politieke meerderheid. Er was een meerderheid meer. in de rondetafel, de rondetafel die zei: ronde tafel we willen dat graag. ...bij het oude systeem laten. Bedoel u Dat meerder, een meerderheid van de bewoners die daar zaten? Ik hoorde u net zeggen, een meerderheid van de raad. Een meerderheid van nou, de het raad? het is geen politieke... Uh, Dat we, denk ik, aardig, je in. Dus, uh... heeft u daar gelijk in, heeft u daar gelijk in. Maar wat is dan de status van een ronde tafel? Politieke discussie. Nul dus? Ja, waarom houden we hem dan? Dat kunnen we beter niet houden, want als het tot nul waarde is heeft... Nus. ...dan is het erg aan waarde. Ik vind het wel eens vergaan. Nus. En andere leden van de raad... We gaan het nu niet over de status van de ronde tafel hebben. Nee, meneer de en... voorzitter, meneer Simos hangt het hele verhaal op aan het feit dat hij gefrustreerd is dat, zij, dat zijn mening nee. in de ronde tafel niet gehoord is. Twee keer aan het Nee, nee meneer Bluis. Weet we gaan het maar niet het hebben licht, hoor. Maar u, u, u mag verschillend van mening zijn over de uitkomsten daarvan. Maar we gaan het niet hebben over de status van de ronde tafel. We hebben het hier over het afvalstoffenbeleidsplan. Ja, en burgemeester, het is ook zo. Dit is juist hoe we tot het afvalbeleidsplan gaan komen. En ik wil ook graag. Inbrengen namens de VVD, wat wij graag wel willen zien. En het is bijvoorbeeld wel, waar de heer Simons ook op uh, doelde, dat er wel bij de hoop wel extra containers zullen komen, dat mensen beter kunnen gaan scheiden. Want uw antwoord daarin is mij nogal wat onduidelijk. U zegt wel, ja, de kosten zijn hoger dan het opbreng. Maar het is natuurlijk wel ook die drie factoren die u noemde. En Sanford scoort nou eenmaal heel slecht op die uh, bepaalde facetten als oud en dergelijke. Dus, de containers ook niet ondergronds. Nee, ja, nee, sorry. Inderdaad, wij, wij, wij ik zeg ondergronds, maar het, wat ons betreft kan het ook gewoon bovengronds. Als dat, qua uh, kosten beter is, want daar zijn ook gewoon mooie containers voor te verzinnen. En dat hoeft niet eens storend in het straatbeeld te zijn als u daar uh, mee bezig bent. Nou, en dan nog steeds uh, de, de vraag ook die ik samen met uh, mevrouw Rietkerk heb. Ja, waar blijft dat andere afval? En ik zou ook graag ook daar uw visie op willen... ...hebben van wat daarmee uh, gaat gebeuren. En um, uh, een reactie op de heer Bluis... ...die zegt het heel correct wat de raad heeft vastgesteld... ...daar ligt nu een contract uh, voor vast. Voorheen was het zo dat CITA... ...wat coulante was in het meenemen. Ook CITA nam niet alles mee... ...want Verblik en dergelijke bleven ook... Uh, ...allemaal staan. Maar um, ik zou er toch nog eens een keer... ...met het college over van gedachten willen uh, wisselen. Zeker naar aanleiding dat dit nieuwe afvalbeleidsplan komt om op bepaalde vlakken toch klant te zijn. Omdat sommige mensen toch met bepaald grof huisvuil zitten, wat ze niet kunnen plaatsen in een container of in een zak dan. Om daar toch wat minder uh, streng op uh, toe te zien. Want uiteindelijk komt het afval toch bij de gemeente uh, terecht. En of dat dan via het gewone afval is of via het grof huisvuil, moet alleen gekeken worden wat dan de goedkoopste manier van... Mag ik u vragen, wat bedoelt u minder streng? En hoe moet ik dat zien? Minder nou, zoals als nu zie, zet iemand bijvoorbeeld een kartonnen doos in, neer om zijn spullen gegroepeerd uh, neer te zetten. Alleen die doos wordt dan niet meegenomen omdat dat karton is. Dus de rest wat misschien wel al is, wordt dan niet meegenomen. En hetzelfde geldt voor een, uh, een afvalzak, wordt ook niet meegenomen. Hetzelfde. Maar loopt u dan niet het risico dat als je dat eenmaal door de vingers ziet, dat er weinig terecht komt van gewenning. Mensen moeten ook wennen aan een nieuw systeem. Ja, maar ik denk juist doordat we daar iets kolanter in kunnen zijn, dat je minder handhavingskosten hebt en uiteindelijk ook het afval, of dat nou via het groene uh, afval wordt opgehaald of via het wel, dat dat niet uitmaakt. Want die verwerkingskosten betalen we toch per tonnage. En ik begrijp net ook van, uh, van de van de wethouder dat zeg maar de uh, moet ik het even correct zeggen? De, de inzamelingskosten. Gewoon gebaseerd zijn op het aantal huisaansluitingen. Dus daar zou je geen kostenbesparing op kunnen maken. Ik, ik, ik, ik, ik, ik zit, ik zit de, de, de jeuken om antwoord te geven. Of dus, hopelijk uh, van, van, van, uh, Kijk, de verwerkingskosten tussen, tussen grofvel en, en huisvel. Dat is wel een verschillend bedrag. Voor grofvel betalen we 92 euro per tonnage. Voor normaal huisvel betalen we 80 euro per tonnage. Dus daar zit in ieder geval het voordeel sowieso in. Uh, kijk, uw, uw verzoek, wat u zegt, van ja, een kortonnen doos wordt niet meegenomen en een plastic zak wordt niet meegenomen. Dat is ook de reden waarom het college voorstelt om het op afloop te doen. Want dan maken we met elkaar, de, de afvalinzameler en de burger, afspraken hoe een en ander wordt aangeboden. Als de burger zegt, het zit in een kortonnen doos en dat en dat zit erin, natuurlijk wordt het dan meegenomen. Het enige wat wij nu zien in Zandvoort, wat blijft er in gevolg vuil staan, zijn twee voornaamste dingen, dat is puin en karton. Puin en karton. Karton levert geld op, dames en heren. Als ik nu uh, door het dorp heen ga rijden en naar de, uh, de kartonbakken, die zitten vol. En daar ben ik ook heel erg blij om, dat uh, die vol zitten, want dat levert geld op. Daar betalen wij niks voor, daar krijgen we zelfs geld op toe. Uh, puin, ja, dat is uh, uh, eigenlijk, dat is de verantwoordelijkheid voor de burger om dat af te voeren. Dat is niet alleen in Zandvoort zo, maar dat is in de rest van Nederland is dat zo. Maar u, u zegt karton, hè, en wordt dus heel uh, simpel gedacht wat karton is, maar in uw eigen regel staat bijvoorbeeld dat karton helemaal blank moet zijn. Dus er mag geen folie op zitten, geen nietjes in zitten en dergelijke. Het moet helemaal schoon aangeleverd worden. Dus wat ik vooral voornamelijk zie, ook bij het groofhuisveld op dit moment, is karton wat zeg maar, uh, een beetje vervuild is. Mm -hmm. en, en dat wordt ook niet meegenomen. Kijk, in principe, de, de karton, uh, als ik bijvoorbeeld, uh, ik ga het niet kopen hoor, dan ik voor het WK wat aan, of het EK wat er te komen met tv gekopen. Dat is een behoorlijk grote karton, uh, uh, iets waar die tv in zit. Bij de Milieustraat in Zandvoort, ik noem het even de Milieustraat, of de, ik moet beter zeggen, de Remies in Zandvoort... ...daar is een kartonbak waar het ook hele grote zaken ingeleefd kunnen worden. Het plastic uh, wat erin zit, daar zit dan ook bij de inzamelingpunt voor de karton zit een plasticbak. Dus wat dat betreft dat soort ik zaken... geeft geen antwoord op mijn vraag. Ik vraag hoe we omgaan met dat vervuilde karton. Wat niet, en wat niet in de kartonafvalbak uh, uh, mag. Maar ik heb er nee. nooit een nietje uitgehaald. Nee, ja, dat zegt u nu, maar de, de, de, de, de, de, re, dan handelt u niet volgens de regels. Ja, ja, dat is de, dezelfde regels waar u net de heer Simons op wijst. Nee, maar dat leest u aan de orde, hoor, volgens mij, dit hoor. De, nou, in de wet mag ik, je dat... een karton gooien? of je niet de nietjes uithalen. Zal ja, ja, bij zou zijn, het bij wet zijn? Zou, da, zou daar een antwoord van de wethouder op mogen? Nee, ja. Wij gaan natuurlijk niet zo kenniszinnig zijn van de, alle nietjes die in het in doos zitten, die moeten ja. eruit halen. Ja, maar dus nu wel met het hoofhuishuishow gaan we kinderen zinnen? Nee, nee want nee, nou, ja, ik, ik vind dat hetzelfde nee, Want met hoofhuishuishow gaat het om tuin en al dat soort dingen. Dat is die verordening wat dat allemaal aangeeft. In karton werd gezegd. We vinden dat karton gescheiden opgehaald moet worden. Met dat dus. Ja, ja, maar. ja voor, voorzitter, uh, dank u. Uh, het betoog van de heer Bluis dat was uh, heel welsprekend en heel duidelijk en uh, gaf ook aan waarom wij een verordening hebben aangenomen en waarom in heel Nederland, althans het grootste deel van Nederland, op deze wijze vuil wordt uh, en grof huisvuil en huisvuil wordt opgehaald. Uh, ik denk ook, we hebben een verordening vastgesteld en we hebben het college een opdracht gegeven. En wat ik nu zie, dat is dat we inderdaad praten over nietjes en andere dingen. En ik denk dat dat niet de bedoeling moet zijn. Als wij vertrouwen hebben in het college, dan moeten we ervan uitgaan dat in grote, in grote lijnen uitgevoerd wordt waar waarbij... Het... ...opdracht gegeven hebben als, uh, als raad. En de details die wij nu allemaal aan het bespreken zijn... ...en de antwoorden die uh, de wethouder gegeven heeft... ...we doen hier verder helemaal niets, meer, niets mee... Want we kunnen daar niets mee. En het geeft alleen maar aan dat we straks als raad allemaal verdeeld zijn. Dat we hakken in, de, in het zand zetten. En dat we ieder een, een eigen mening verkondigen. En niet komen tot een goed eensluidend besluit. En ik, en ik denk dus dat uh, misschien de toezegging van de, de wethouder. Dat uh, goed gekeken wordt naar het aantal containers bij uh, de, de, de hoogbouw. Uh, dat we dan al een heel end zijn... dat dat nog eens even goed onder de, de loep genomen wordt... en dat dat misschien ook voordelen kan aanbieden... dat we dan een heel end zijn. Maar op dit moment met al die kleine details... Uh, werken we elkaar alleen maar meer uit elkaar... dan dat we tot een consensus komen. En ik denk dat het een heel goed plan is... zoals dat nu aangeboden wordt. En werkt het niet... nou, dan denk ik dat er uh, na een, een jaar een evaluatie moet plaatsvinden... en dat het op... Uh, een aantal punten uh, aangescherpt moet worden. Of misschien dat een aantal te strenge regels gevierd moeten worden. Ik denk als die toezegging komt dat we dan een heel land zijn. En dat we dan een besluit kunnen nemen. Maar over nietjes praten, dat, uh, dat denk ik dat dat uh, paperclips kan ook nog voorzitten. Maar ik heb daar geen zin in. Dank u wel. Meneer Baber uh, Wilson. Ja dank u voorzitter. Ik denk dat dat een heel hartenswaardige opmerking is. Want uh, we hebben inderdaad ons voor drie jaar vastgelegd. En of we dat nou leuk vinden of niet, dat is wel de realiteit. En dat hebben we overigens wel ook inderdaad uh, zo, zo uh, gevonden met z'n allen. Daar moet je dus ook niet op terugkomen. Maar waar je wel serieus over moet nadenken, dat is toch datgene wat de heer Simons ook al naar voren bracht. Dat is namelijk op het moment dat je dan vervolgens, als je het besluit hebt genomen, met je bevolging in discussie gaat over hoe zou het moeten regelen. Ja, dan is dat de verkeerde volgorde. En daar heeft heer Simons op willen wijzen. En ik denk dat we dat ook met z'n allen te harte moeten nemen. Dat we daar toch nog eens even goed over moeten nadenken. Hoe je dat nou in elkaars verlengde moet plaatsen. Want nu zitten we met een instrument. Wat werkt. Maar wat alleen maar vrucht kan dragen. Op het moment dat je er ook eens mee kunt. En dat gebeurt nu niet. En dat wil ik nog even naar voren brengen. Rado Sander wilde nog iets zeggen. Om in ieder geval op dat laatste punt uh, aan te, te haken. We hebben ook een ronde tafel gehad over handhaven. En daar werd juist gesproken over, op, over het controleren op, op vuil. Dat mensen dat vervelend vonden. Dus wat, dat betreft, ja, wat er uit de ronde tafel komt is voor twee uh, zaken uh, verklaarbaar. Het is voor het college eerst een, een uh, instrument om de meningen te peilen. En dan gaan we aan de slag. Dan gaan we u voorstellen welke kaders u meegeeft. En in mijn beleving is dat de, de manier waarop dit ogenblik ook... ...in dit proces zijn ingegaan. Um, als we nog even... Uh, ...meneer Taters vroeg, uh, vroeg aan mij... ...of ik een toezegging wilde doen... ...om over een jaar te evalueren... ...dat wil ik bij deze toezeggen... ...dat wij volgend jaar uh, gaan evalueren... ...hoe het uh, nu uh, gaat... ...en uh, dan kom ik bij u terug... ...naar uw raad... ...om met u de evaluatie te bespreken. Als ik het ga over de inzamencontainers... ...meneer uh, Simons dacht dat het over huisvouw ging... ...maar het is echt voor glas en karton... Dus het zijn geen uh, uh, kon, uh, inzamelpunten waar u men huisvouw in kan doen. Nee, het is juist, dat geeft meneer Kramer ook heel terecht aan, het percentage van scheiding van karton en glas, dat is bij de hoogbouw, is dat een punt. Als je goed naar Zandvoort gaat kijken en ook in Nederlanden dan is uh, het punt waar mensen hun karton en glas brengen, dat is op de plekken waar winkels zijn, dus bij winkelcentra. Daar zie je ook in Zandvoort, dat zijn de punten in Zandvoort waar de hoogste volumes worden gehaald. Als ik bijvoorbeeld naar het uh, Friedhofplein ga kijken, daar zijn de aantallen een stuk minder. Omdat daar dus geen grote groepen mensen komen. Het punt wat we hier met als college willen naar u willen brengen... Kijk, we willen natuurlijk onderzoeken of we inzamelpunten voor glas en karton dicht bij hoogbouw kunnen doen... Alleen uh, wat wij uh, zien in de landen is dat daardoor ook uh, het, het percentage wat we willen bereiken ook niet gaan halen. Dus dat is voor het college is dat een afweging geweest. Tussen kosten enerzijds en aan de anderzijds van gaat het percentage inzameling van karton en glas omhoog. kleine interruptie, eh, voorzitter. Uh, wat u stelt is natuurlijk best wel juist. Dat daarmee het prestage niet significant gewijzigd wordt. Maar we hebben het ook over iets anders. We hebben het over breng- en haalgemak. En ook over tegemoetkomen in de verlangens van de burger, het college, maar ook van de raad. En wanneer we dan stellen dat je, zeker wanneer je hier stelt, dat je niet van plan bent verzamelcontainers uit te breiden, maar door die uitbreiding komt aan een verlanger, zeker van de VVD, dan is dat ook niet zo echt verkeerd, denk ik. Dat je daarmee niet die cijfers significant wijzigt, dat zou mij, net zoals nietjes eigenlijk, niet echt heel veel dieren. Maar je doet wel wat. En daar hebben we het nu net over. Dat je daarmee toch iets heel meer bereikt dan is het, het weigeren. Voor mij is het... Dan wil ik uh, de, een volgende toezegging dan doen. Bij het afvalstoffenbeleidsplan zal ik... Uh, als het goed is... Uh, even... er, staat het in de gang, die, die containers? Nee, nee, nee, nee. Nee, er nee, staat ook geen paard in de gang. Maar uh, ik, wat, wat ik wil onderzoeken voor het afvalstoffenbeleidsplan... is of onze dekkingsgraad voor de containers van karton, uh, uh, papier en glas, of dat voldoende is. En nee, dat is, dat is voor mij onvoldoende. Het gaat niet zozeer over de dekkingsgraad... als de mogelijkheden kijken of wij daar ook containers kunnen plaatsen. Ik wil dat het beste onderzoeken... Voorzitter, ik, ik, ik, ik, ik heb ik een Ik heb toch even een vraag aan, aan, meneer, aan meneer Drommel. Uh, ja, dat, dat gaat over, over extra uh, verzamelcontainers bij, bij hoogbouw. Kunt u mij uitleggen waarom iemand die in de hoogbouw woont extra containers moet hebben? En iemand die in de laagbouw woont, niet bijvoorbeeld. Om, om, een voor, om een voorbeeld te noemen, ik moet met mijn. ...papier En met mijn plastic en dat, dat haal ik allemaal gewoon niet in de gele zak die ik heb. Maar dan moet ik bijvoorbeeld vanuit de Rozen voor naar de, het LDC of naar uh, Dirk van der Broek. Dat is een pittigend loop, hoor. Stam, dus dan ik breek u af, want ja, ik ga gewoon met u mee, want ik vind dat het daar ook uitgebreid zou kunnen worden. Maar dat wordt niet expliciet vermeld. Er wordt hier vermeld niet bij hoogbouw. Voor mij betreft kunnen niet genoeg verzamelcontainers zijn. Je moet er haast over struikelen. Nou, dat is oké. Okay. Wethouder, had u nog iets te verduidelijken of toe te voegen? Of is... Ja, nog één puntje, wat, wat had meneer Simon gezegd over de Milieustraat in Zandvoort. Kijk, wij hebben dus als college uit, uit, inderdaad uit de ronde tafel kwam het punt of we een Milieustraat konden inrichten in Zandvoort. Het college heeft daar een afweging in gemaakt. Uh, het kost om, om een Milieustraat in Zandvoort in te richten. ...kost veel duurder dan uh, Bloemendaal. Bloem, Bloemendaal heeft al een milieustraat. En in principe is uh, Bloemendaal een rietje van vijf kilometer. Als ik bijvoorbeeld in Amsterdam ga kijken... ...daar moeten mensen een stuk verder voor een milieustraat rijden. Dus het college heeft gemeend een afweging ge gemaakt... Uh, ...of een milieustraat in Zandvoort... Dan ...moeten we ook kijken of dat uh, kan eventueel vanwege de milieuvergunning... ...vanwege het feit dat de Remise dicht bij een woonwijk zit... Uh, en het is een stuk duur. daardoor heeft het college een afweging gemaakt en gezegd van nou wij stellen u voor om niet de Milieustraat in Zand te doen, maar uh, samen te gaan met de Milieustraat in Bloemendaal. Dank u wel. Is er nog behoefte aan een nader rondje, meneer Simons? Alleen nog even het punt, het laatste punt van de portefeuillehouder voorzitter, dat is Bloemendaal natuurlijk. Daar is een werf, maar ik had ook begrepen en corrigeert u mij als dat niet zo is, maar dat, het, dat die niet durend is, oftewel dat die binnenkort zou kunnen gaan sluiten. Met andere woorden, dan is die oplossing ook niet meer voorhanden. En in het rapport wat ik gelezen heb, daar stond in ieder geval de mogelijkheid om te onderzoeken, ...van wat zou dat voor zandvoort betekenen als we een eigen milieustraat hadden. En daar heb ik op ingehaakt, vandaar. En uh, als laatste, want we gaan de discussie uiteraard van gisteravond en van vanavond niet overdoen... ...maar... Ik wil wel meenemen, ook al heeft, ik had voor mijzelf uitgetrokken uit die ronde tafel... ...dat er van de raadsleden die aanwezigheid toen een meerderheid was... ...nou, dan mag je daar niks aan verbinden, oké, okay, maar het is wel een indruk die ik eruit getrokken heb. En laten we het dan even houden op de mening van de burger... ...die was heel duidelijk van, doe ons dat niet aan. Nou kan ik me herinneren dat we ook iets met parkeren hadden. Ik geloof dat er heel veel discussie over is... En uh, dat er ook gekeken wordt naar wat is de mening van de burger. Even heel kort voorzitter. En dan als we dat plaatsen in wat we nu doen voor afval. Dan zou ik dat mee willen geven bij onze besluit straks. Van we leggen dat wel de burger op. En willen ze dat wel kennelijk volgens de ronde tafel niet. houden. er zit nog een concrete vraag over de remise Bloemendaal. Dat klopt. Uh, kijk, het, uh, mijn voorganger en meneer Tatis kan het beamen, die heeft, is al een hele tijd bezig geweest om met Bloemendaal samen die Milieustraat, uh, of dat mogelijk was om, om een zandvoort aan te haken. En uh, ik heb uh, veelvuldig uh, contact met mijn collega in Bloemendaal en ik heb het signaal dat de Milieustraat daar uh, wordt opgegeven, dat is mij niet bekend en dat wil ik ook eigenlijk ten sterkste wil ik dat zeggen, dat, dat klopt niet. Die Milieustraat, anders had bloemen dan niet tegen het Zandvoort gezegd van ...Zandvoort kom maar, want wij zijn samen. De, wij willen dat samen doen. Dank u wel. Volgens mij is datgene wat belangrijk is gezegd en kunnen we dit onderdeel als debatvorm beëindigen. Dat betekent dat we naar agenda punt 4 gaan en dat is vastwerkjaarrekening 2011. Wenst u daarover het debat. Meneer Buijs, u mag het spits afleiden. Het gaat over uh, het wel of niet verplicht opnemen van uh, de vakantiereservering en wachtgeldreven. We de heer Tonen naar iedereen een antwoord uh, opgestuurd. Dat schijnt in het bedrijfsleven wel normaal te zijn. Dat herken ik natuurlijk ook. En de overheid niet. Dus schijnbaar zijn er twee solvabiliteitsfactoren in Nederland. Eentje voor de overheid en eentje voor het bedrijfsleven. Wil de wet daar nog even meegeven? Als dat dan zo moet... Officiële jaarrekening even wil nakijken of dit in onze jaarrekening dan ook op deze wijze is opgenomen. Dat is het meneer Bluis. Andere nog behoefte aan het debat? Meneer Simons, u het woord. Even kort, voorzitter. Gisteravond hebben we daar debat over gehad en vragen over gehad. Er was wat meer ruimte gelukkig geboden, dus dat gaan we vanavond niet overdoen. Het enige wilde ik me beperken tot de opmerking dat ook wij ons in de verdere ontwikkeling... dit is nu een jaarrekening over 2011... en nou, ja, die is wel verliesgevend... maar er zijn in ieder geval... er zijn hele grote stappen ondernomen... maar dat we ons ernstige zorgen maken... over de invloeden van de nieuwe wetten... die daar invloed op hebben... met andere woorden... wij kijken met zorgen naar de toekomstige jaren. Dank u wel. Anderen nog? Het houdt er nog behoefte om te reageren? Er zijn geen vragen gesteld. Goed. Dank u wel. Dan is het debat voor het onderdeel paswerkjaarrekening 2011 beëindigd. Dan gaan we naar de agenda punt 5: veiligheidsregio Kennemeland, in het bijzonder het regionaal risicoprofiel Kennemeland. Wilt u daar het debat over? Waarschijnlijk wel. Ik ben zo vrij geweest om een suggestie alvast te. Uh, ...als praatstuk aan te leveren. Ik heb gemerkt dat er in ieder geval één punt... ...dat ik dat ben vergeten... Ja, dat, is in de, ...dat zijn de portiekflats... ...de omvang van de portiekflats... ...en dat ben ik ook echt vergeten, dus excuses daarvoor. Ik, heb, ik geef u mee... ...dat wat ik gisteren... ...aan u aangaf over het regionaal dekkingsplan... ...dat daar inderdaad de zienswijze van de raden... ...allemaal wordt gevraagd... ...en dat dat in de loop van dit jaar komt... ...dus dat mijn veronderstelling... ...en ook insteek juist is... En ik geef u mee, want dat was nog een vraag van meneer Bluis. Die zei van de, de, de frictiekosten voor de afvloeingsregeling van de vrijwilligers. Er zijn een aantal posten al per 1 januari van dit jaar gesloten. En er komt er nog een aan. En die gelden mogen op deze manier worden verantwoord. Want die zijn in het eerste kwartaal grotendeels op een paar uitzonderingen na al betaald. Dat is de reden waarom dat zo wordt gemoed. Dat waren volgens mij nog de overstaande vragen. Wie wenst van u... Als eerste het woord, en dan gaat het debat lopen. Meneer Bouwburg-Wilson. Dank u, voorzitter. Er zijn belangrijke slagen gemaakt. Dat valt ook terug te zien in de, de rapportage die voor ons ligt. Um, wat ook heel duidelijk is uit die rapportage, dat is dat um, de accountant constateert dat. Meneer Bouwburg-Wilson, heeft u het over agenda punt 6 of over 5? Ik heb het over. Uh, en ik, misschien heb ik net zes genoemd, maar ik bedoelde vijf. Hè. Ik betrap mezelf erop dat ik zes heb genoemd. Dan Goed, dan heb ik je op het verkeerde been gezet. Oké, okay. risicoprofiel, dat is helemaal geen probleem. Ja. Uh, ik dank de portefeuille die heeft gedaan. Uh, uh, ik heb inderdaad gezien dat uh, er uh, niet is gesproken over uh, het zeer aanzienlijke aantal portiefflets met een vluchtweg. Wat natuurlijk een is... belangrijk. Element is, zo niet het belangrijkste element is. in de, in de risicofactoren uh, fa die we moeten meewegen. U heeft wel gesproken over de excentrische ligging. maar niet, en dat lijkt me minstens zo belangrijk. over het feit dat we slechts twee ontsluitingswegen hebben. He, dat is een combinatie van die twee. Um, dus ik, ik zou willen voorstellen... om dat uh, beide toe te voegen. Dan was een element in de discussie... ...van gisteren... ...dat wil ik toch nog eventjes aanstippen... ...om daar duidelijkheid over te krijgen... ...hoe zit het nou met die aanrijtijden? Er is sprake van 18 minuten... ...er is sprake van 6 minuten. En nou, nou ik heb begrepen... ...heeft, heeft de portefeuillehouder gisteravond... Uh, ...duidelijk gesteld... ...u moet uitgaan van 6 minuten. Als ik daar inderdaad van uitga... ...u rijdt dan even met mij mee... En we gaan even uit van een evenement hier in het raadhuis. En de redwagen moet van de zeilweg komen. Dan moet hij 9,8 kilometer afleggen. Als die 95 kilometer per uur gemiddeld zou rijden. Meneer Baber-Hulson zal ik u gelijk bedienen. Ik heb gisteravond ook gezegd dat als die 6 minuten grens wordt gehanteerd het geen discussie is. Dan blijft er precies, vraag hier, heb ik gezegd. Precies. Je mag keurig voorrekenen. Dat precies. Dat maar daar waren we het al over eens. Precies. En ik ben blij dat u meteen met de rekensom meegaat. Want dan moet je namelijk tot de conclusie komen: Dat waarom gaan wij dan nou die discussie over die reddwagen niet sluiten? Wat is daar de zin van om dat voor te zetten als het zo duidelijk is dat je die aanleiding niet haalt? Dat is mijn punt. Ja. Dank u, voorzitter. Hm. Ja, je, je kan... ja, voorzitter. Um, ja, Dames en dus het... ook... nee, ja, van... heren, ik verzoek u echt om het nu alleen over het risicoprofiel te hebben. En dat bedoel ik heel serieus. Dit is een serieus onderwerp. We hebben gisteren bij punt 8 vrijmoedig gedebatteerd over het andere plan. En dat is ook goed, denk ik. Maar nu staat dit onderwerp op tafel. Ja. ja, nee, ik, de ik, de ik de wil. De wil de ik. Want gisteren heb ik, zo, zo, zo, zo deden wij nog een voorstel om. Uh, het VRK db te adviseren in, in, u, in onze zienswijze. om de koppeling niet los te laten. tussen redvoertuigen en portiekflats. Is dat wat u met uw uh, omissie om net goed probeerde te maken. voor dat, dat gedeelte over aanzienlijkheid van portiekflats moet erin blijven? Of interpreteer ik dat dan verkeerd, voorzitter? Uh, die vraag. Kan ik niet even plaatsen in relatie tot. Want dan moet ik even de teksten voor me nemen, uh, meneer de Rode. Nou, u, u had het, net, u had het uh, gisteren over. Uh, u zei net uh, in het uh, puntje 6. Hè, want uh -huh. ik snap wel waarom, waar, waarom u uh, meneer Bouwberg wel zo'n verkeerde punt uh, bracht. En bij het volgende agenda bent. Want er staat bij uw uh, mededeling aan de raad. staat er een punt 6 bij. Dat moet toegevoegd worden, denk ik. aan het raadsvoorstel. En daar zei u. Uh, op een gegeven moment iets over. Uh, er had nog iets in moeten staan. met de politiek nee, over het de het grote aantal Ja, Maar bedoelt u dat in relatie met. wat uh, onze suggestie gisteren was: de koppeling maken. tussen uh, redvoertuigen en politiek flats? Uh, op dit moment is die koppeling er. en zou dat ook een logische veronderstelling zijn. zij het dat die, dat stukje onderdeel. dat heb ik gisteren geprobeerd uit te leggen. ...in het dekkingsplan aan de orde komt. Dus vandaar ook dat ik in het voorstel... ...wat ik aan u heb voorgelegd... ...zoals we gisteravond hebben besproken... ...heb gezegd, althans dat minimaal mee te nemen... ...in het nog na te vaststellen... ...regionaal dekkingsplan. Is dat dan ook een, een... ...even voor mijn beeld voor, is dat dan ook niet een risico? Dus staan ook beide varianten volgens mij... ...in dat tekstvoorstel. En als u dat anders geformuleerd wil hebben... ...nog duidelijker, vind ik het prima... Ik heb een poging gedaan om de gevoelens hier van de raad te verwoorden in een stuk. Als u het wilt aanpassen in een andere tekst of variant die nog duidelijker is, geef mij een suggestie. Ik heb u alleen geprobeerd om weg te helpen. Ja, nou, Ik denk dat u schrijft punt 6 ik zal het even voorlezen, want, dan weet, want misschien heeft iedereen het gelezen, aan het algemene bestuur kenbaar te maken. De ernstige zorg die er is bij de dus gemeente Zalvoort, over de menukaart Red Voertuig en als bijzondere situatie in het risicoprofiel op te nemen de, de ja. specifieke... Ja, ja, daar hebben we het nu over. Okay. Op te nemen, de specifieke omstandigheden die is voor zand van geld te weten... de excentriegelichting, en daar kan je dan bij zet, let op, twee... Ja, excentrie, de twee, slechts twee ontsluitingswegen... Ja. de lastige bereikbaarheid... Ja, ja... de lastige bereikbaarheid, vooral tijdens evenementen... en drukke toeristische okay. seizoen... sterke begrijpen van de bevolking... de relatief grote groep minder valide mensen... en, dan als extra puntje... het groot aantal... Op Precies die aantal politiek flats met die woningen die er zijn. Ja. Nou, ja? Die, die stapeling van, van de omstandigheden rechtvaardigt. In ieder geval wordt uit. Nou, dat, dan is dat het verhaal. Dan is dat wat we dat ja? toevoegen aan het verhaal. Dan hebben we toch alles uh, omschreven in ons risicoprofiel. En dan hebben wij, denk ik, naar de VK duidelijk gemaakt. Dan kan de VK nooit tegen ons zeggen. Ja, maar waarvoor hebben jullie bij het risicoprofiel er niks van gezegd? Want dat is, dat is nu hier aan de orde. Met ja. andere woorden, dat en... moet dus in de zienswijze duidelijk worden ja, gemaakt. Dit, dit, dit is de zienswijze. Dit is punt 6 die we toevoegen aan... Is, dat is toch wat u ook hebt beogen met dit verhaal? Ja? Ja, Oké. ja, daar wou ik zelfs nog aan iets aan toevoegen, want uh, misschien is het ook uh, verstandig aan de tekst die u dus uh, ja, min of meer in uw, in, uw, in uw antwoord gegeven heeft, uh, bij uh, minder valide mensen, en dan zou ik willen toevoegen en verminderd zelfredzaamheid. Kijk, want ik denk dat we namelijk bij het beschrijven van het risicoprofiel het. Uh, ...niet te licht moeten opvatten. Als we het daar zo zwaar mogelijk aanzetten... ...dan kunnen we straks ook wat zeggen over het dekkingsplan. Want als wij uh, namelijk het risicoprofiel te licht... ...zeg maar beschrijven... ...dan krijgen we ook een voor ons ongewenst dekkingsplan. Ja. Ja. Ik ben het niet met u eens... ...maar dat heb ik gisteravond ook al gezegd... ...maar als u het wilt toevoegen... ...ik vind het prima. Nee, maar ik krijg eerlijk antwoord op een vraag... Voorzitter, bedienen we dat uh, aan het nee, nee, ik stel u voor... Uh, ...de griffier en ik hebben beide meegeschreven... ...dat wij de, de, de zienswijze zoals in concept aan u voorgelegd aanpassen... ...met de suggesties ter zake het aantal portiekflats... ...en de ontsluitingsweg... ...in combinatie met de verminderd zelfredzame gaan aanpassen... ...en dat wij voordat we naar de besluitraad gaan, dat hebben gedaan... ...en de tekst ter beschikking stellen... ...voordat u gaat beslissen. Ja? Ik wil het alleen maar makkelijk maken. Is dat akkoord? Betekent dat... ...dat daarmee over dit onderdeel... ...voldoende... Nou, ik heb nog één vraagje. Er staat namelijk in de raadsbesluit... ...bij punt drie de wensen kenbaar te maken... ...omtrent het in het regionaal bewijsplan... ...kennen land op te nemen beleid. Welke wensen is daar sprake van eigenlijk? Dat zijn toch de onze wensen die wij nu aan het formuleren zijn? Nee, want het is iets anders. Wij praten nu over uh, opstelling in het uh, risicoprofiel. Maar hier staat dus de wens kenbaar te maken om Trent het in het regionaal beleidsplan Kennemerland op te nemen in beleid. Ik weet niet over welke wensen dat gaat. Uh, maar dat is. Eigenlijk. Het is een dat... besluitpunt. Ja, nee, het, het, is, het kan. Uh, waar we hier over praten is, het regionaal beleidsplan is eigenlijk het bovenliggende kader. Daarvan hebben we gezegd, binnen de veiligheidsregel, dat hebben we vastgesteld, maar we komen daar met een addendum. Omdat als we het hele traject opnieuw moeten doen voor nog maar twee jaar, dat is niet handig. Dus gaan we nu het risicoprofiel vaststellen en ook het regionaal dekkingsplan en dan komt dat addendum erbij. En... Uh, het college heeft aan de hand van dat regionaal beleidsplan geen wenselijke naderen kunnen formuleren. Die kan ze erin vinden. Dus we hebben ook geen suggesties daar voor u. Dus er zou punten niet eruit kunnen. Nee, dat het is het regionaal regionaal. Het, het is eigenlijk een universeel stuk. Dus wij hebben ze niet. Maar ik kan u wel meegeven dat mocht u later nog denken van, is dat er wel in, dan kijk ik dat naar. En dan neem ik dat mee in het mondeling debat. Als u het nog niet in die zin zo scherp heeft bekeken. Ja? Is daarmee het debat op dit onderdeel voldoende afgerond? Ja, dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 6. Dat is het ontwerp jaarverslag 2011 en ontwerp programmabegroting. En ik vermoed dat meneer Bouwberg Wilson daar wel het woord over wil hebben. Mag ik u deze eer gunnen, meneer Bouwberg Wilson? Ik neem het raad gewoon weer op, voorzitter. <laughs> Um, het is zo dat als je ziet uh, wat er is gebeurd, dan zijn er behoorlijke slagen gemaakt. Als je overigens ook naar het rapport kijkt van uh, Anson Jung, dat rapport van bevindingen. Je kijkt ook naar uh, wat er in de, in de toelichting uh, op, de, op de jaarverslagen allemaal aan de orde is. Um, dan is dat behoorlijk en is dat aanzienlijk. En daar zitten behoorlijk ook consequent, wat consequenties in. En die zitten er ook aan te komen waar uh, je zorg over moet hebben. Niet voor niets uh, constateert ook uh, de accountant dat de zaken in de basis op orde zijn. Maar ja, zoals we allemaal weten, naast de basis spelen er nog heel veel andere zaken. En of die ook op orde zijn, uh, overigens of dat verwijtbaar is of niet, dat zal nog moeten worden bezien. Maar het heeft wel consequenties. En daar gaat het om. Um, waar we het nu over hebben, dat is het uh, jaarverslag um, 2011. Als je daar sec naar kijkt. Ja, dan is dat gewoon in orde. Ik bedoel, dat, dan sluit dat allemaal en uh, uh, er zijn uh, goede, goede zaken uh, tot stand gebracht. Als je kijkt naar wat er op ons af gaat komen, ja, dan ziet dat er wat mij betreft heel wat minder gunstig uit. En uh, zullen wij uh, ons mogelijk moeten beraden over de wijze waarop wij de kant die het uitgaat zo goed mogelijk uh, kunnen, uh, kunnen voorzien. En dus dat we niet achteraf uh, praten over de situatie zoals die vervolgens in uh, de toekomst gaat voordoen. Maar dat we daar goed vinger aan de pols kunnen houden. Met name op die punten waar uh, er onzekerheden ligt. Um, dat is het wat mij betreft in eerste termijn. Dank u voorzitter. Dank u wel. Meneer de Vries. En daarna meneer Bluis of aanvullend. U mag dat wat losdoen. Okay, Dank u wel, voorzitter. Uh, ten eerste een, een klein puntje van orde, want ik kijk, als ik ga kijken naar wat er staat, uh, waar wij zo direct een besluit over moeten nemen, dan is het eigenlijk gekoppeld de jaarrekening en de begroting. En dan brengt u mij in een lastig pakket, want ik zal ik heb geen problemen met de jaarrekening, maar wel grote problemen met de begroting. En dan zou ik dus tegen het geheel moeten stemmen. Ja, ontwerpbegroting. ja, precies. Maar we worden ons wel gevraagd om daar uh, onze instemming mee te geven. Een uh, zienswijze. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Ik hoop dat mijn punt duidelijk is dat het hè, dus dat je dus voor het één... kun je daar wel. Ik ga niet even de tekst. Helaas, ik heb al mijn aantekeningen heb ik thuis laten liggen, gelukkig maar, want anders zou het misschien wat later geworden zijn. Uh, maar um, dat is in ieder geval een punt waarvan ik zeg van, nou, dat vind ik lastig, maar ik, ik merk het zo direct wel in. Ik breng het meer hier in de raad en ik merk wel wat hoe daarmee omgegaan wordt verder. Um, ik ga. Het, uh, ik weet niet of het de bedoeling is dat we nu al over zeg maar het. Um, uh, de de programmabegroting 2013, of we daar wat over mogen zeggen. Want ik was net even weg. Dat kan. Ja hoor. Oké. Okay. Uh...